uur. Clemens Peters met het NWC naar het grootste verlies ooit geleden: 1,6 miljard euro. En dat is een direct gevolg van het schandaal met de Schumel diesels. Volkswagen verwacht ruim 16 miljard euro te moeten betalen voor alle terugroepacties en schadevergoedingen. Ondanks het schandaal steeg de omzet wel met ruim 5% tot 213 miljard euro. Volkswagen verwacht dit jaar weer winst te maken. Er komen zo'n 50 extra marechaussées op Schiphol voor de drukke periodes. Voor een deel worden nieuwe marechaussées aangetrokken. Het andere deel komt van andere plekken in het land, melden Haagse bronnen aan de NOS. De druk op het korps is flink toegenomen sinds de verhoogde terreurdreiging. Bovendien zijn veel marechaussées in het buitenland actief, zoals in Griekenland bij het bewaken van de grenzen en de registratie van vluchtelingen. Een van de mannen die zich in maart opliezen op het vliegveld Saventem is in Syrië sipier geweest voor IS. Dat meldt persbureau AFP op basis van verschillende bronnen. Volgens vier Franse journalisten die in 2013 ontvoerd werden in Syrië was een van hun bewakers Najim Lachawi. Volgens het Belgische OM is Lachawi in 2013 naar Syrië gereisd om daarvoor IS te vechten. Hij dook pas in september vorig jaar weer op toen hij onder een valse naam de grens tussen Hongarije en Oostenrijk passeerde. De afspraken met Turkije over de vluchtelingencrisis mogen van premier Rutte niet leiden tot concessies aan Turkije op het gebied van de Nederlandse kernwaarden, zoals vrijheid van meningsuiting. Rutte zei dat, naar aanleiding van de oproep van de Turkse consulaten in Rotterdam aan Turken in Nederland om beledigingen van president Erdogan te melden. Volgens Rutte is het onzin om te denken dat Erdogan Nederland in de tang heeft vanwege de vluchtelingendeal. De Turken hebben de oproep inmiddels afgezwakt. Paleis Noordeinde is deze zomer vier zaterdagen open voor publiek. Dat is voor het eerst in ruim tien jaar. De laatste keer dat het open was, was toen prins Bernhard daar in 2004 lag opgebaard... en het volk afscheid van hem kon nemen. De afgelopen jaren is het werkpaleis van koning Willem-Alexander gerenoveerd... voor 8,8 miljoen euro. Het weer. Vanavond kan hier en daar regen vallen. Morgen af en toe zon en het waait stevig. Het wordt 7 tot 9 graden. Dit was het. FF. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. De meeste files staan rond Utrecht en Noord-Brabant. De files met de meeste vertraging staan op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... tussen Naarden en Muiden, 5 kilometer. A4 van Amsterdam naar Den Haag, tussen Hoofddorp en Roelofarendsveen, 7. A8 Amsterdam richting Zaandam, voor Zaandijk, 5. A9 Amstelveen richting Alkmaar, tussen Raasdorp en Knopert-Velsen, 5 kilometer. Daar staat een kapotte auto, één rijstrook is dicht... Op de A9 van Alkmaar naar Diemen tussen Bad Oeverdorp en Holendrecht 8 kilometer. A15 Rotterdam richting Gorkum voor Sliedrecht 8. A16 Breda richting Rotterdam voor rotterdam prins Alexander 8 kilometer na een ongeluk. Maar de weg is weer vrij. A28 Utrecht richting Amersfoort voor Leusden 4. De A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 3 kilometer met 20 minuten vertraging. De N402 Loenen richting Maarsen voor Maarsen 2 kilometer.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 去喝了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 say yeah. yeah.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 still And shake. we are diamonds taking shake Say that love is everything. Before you came, really. ZFM ZFM Iraq and its leaders must be held liable for these crimes of abuse and destruction ZFM Vanuit Irak werd Israël vanavond bestookt met een onbekend aantal skatraketten Al 25 jaar Can't touch this Live. Live Sorry about the music Dit is 25 jaar ZFM Up with it girl, rock with it girl, show bang bang Dance with it girl, dance with it girl, get with it girl with a bang bang. Come on, come on, turn the radio. Let me see your energy because Me not play no I don't is the thing you ever make me feel weak, girl Free! Cause anytime I whine and catch it This elector like pull it up and put it and repeat, girl up, up, Me up, up, not up, up, touch a dollar now me pack it Cause nothing in this world ain't more than what no you worth I don't no You want more than diamond, more than gold As long as I can feel the beat Make like the beat just be be be a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 pa face pa face. pa pa pa pa pa pa pa pa pa nobody pa pa pa pa pa pa pa pa bunker pa pa pa pa face.